Zes uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. In Harlingen wordt rond een feest van de Hells Angels een grote verkeerscontrole gehouden. Er wordt aan meegedaan door de politie, de belastingdienst, de marechaussee en de douane. Openstaande boetes en belastingsschulden worden geïnd. en mensen die nog een gevangenisstraf hebben staan worden opgepakt. Een prominent lid van de Harlingse afdeling is aangehouden. Het is de sergeant-at-arms, die verantwoordelijk is voor de discipline in de afdeling. Hij had de politie beledigd. Aan de actie in Harlingen doen ook agenten uit andere landen mee, waaronder Duitsland. De afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont heeft de bevolking van de regio opgeroepen tot democratisch en vreedzaam verzet. In een televisietoespraak zei hij dat hij ondanks alles zal blijven werken aan onafhankelijkheid. Puigdemont en het regiobestuur werden gisteren door de Spaanse regering aan de kant geschoven. toen het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. In Griekenland is een verdachte opgepakt voor het plegen van de bomaanslag op oud-premier Papademos. Die raakte in mei zwaar gewond toen hij in zijn auto een bombrief openmaakte. De verdachte zit mogelijk ook achter andere bombrieven die het afgelopen jaar zijn verstuurd. Naar onder meer het IMF en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. De meeste brieven werden bij tijds ontdekt, maar bij het IMF raakte iemand gewond. In Rotterdam hebben enkele duizenden Marokkaanse Nederlanders gedemonstreerd tegen de onderdrukking van inwoners van het RIF-gebied in Marokko. Ze willen dat de internationale gemeenschap de Marokkaanse regering onder druk zet om de situatie in het RIF-gebied te verbeteren en politieke gevangenen vrij te laten. Het is een jaar geleden dat in de havenstad Al-Hussema een visverkoper werd doodgedrukt in een vuilniswagen toen hij zijn in beslag genomen vis wilde terughalen. Bij protesten werden in de maanden daarna honderden mensen opgepakt. Het weer, de wind trekt flink aan. Op de oostelijke Waddeneilanden kan het vanavond gaan stormen. Morgenochtend waait het nog stevig. Verder een enkele bui, maar ook zon. En het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 so easy That's a name. hebben toch een lekker eten, Welkom in het tweede uur van Entertainment for You hier bij CFM. Dat allemaal vanuit de locatie Zandvoort, de Tolweg Tina. En natuurlijk was dit Gary Moore. En Still Got The Blues, for you. De eerste uur hebben we kunnen luisteren naar de, ja, de nummers en de, van de gebroeders de Sidekick een uh, veilig naar huis en uh, graag tot de volgende keer weer, als jullie nog zitten te luisteren in de auto. En uh, ja, ik ga natuurlijk ook iemand eventjes uh, in de uitzending halen, ja. En dat is, uh, ja, dat is Marvin. Marvin, ik zou zeggen, een hele goede avond Marvin. Ja, daar ben je. Ja, ik had je nog niet even helemaal staan, zag ik. Uh, nu wel. <laughs> nu wel. Oh, goede hey, Goede avond. Hoi, goedavond. Hey. Hey, we, ja. Jouw jou single. Jij hoort in mijn leven. Ja, klopt. Die, ja. Ben je, ben je iemand tegengekomen... Of, uh, is... Ja, dat, dat al, dat al uh, tien jaar geleden. Oké, okay. <laughs> dus, <het, laughs> uh... dus dat is niet erg vers meer. <laughs> nee, het, het is gewoon echt een liedje. Hè? Ja, ik, ik, ik schrijf zelf de liedjes niet en ik produceer het zelf ook niet. Dus uh, okay. ja, het, is, het is allemaal geschreven. Hè? Misschien uh, Frank Verkooyen uh, heeft het geschreven. Misschien dat hij op dat moment dacht van nou, hey, jij hoort in mijn leven. Maar het heeft niets uh, met persoonlijk te maken. Nou, maar goed, jij hebt, uh, jij hebt ervoor gekozen om een nummer uit te brengen, toch? Ja, ja, klopt. Dus, ja dus het Moet je aangesproken hebben ergens? Um, ja, nou ja. Het is gewoon... Uh, <laughs> ik zeg het zelf, maar ik vind het zelf een leuk liedje. Dus uh, of het ja. nou tekst gaat over jou in het leven of uh, je hoort niet in het leven. Hè, ik vind het gewoon een leuk liedje. en uh, Vandaag vandaar, heb ik hem opgenomen. Ja, ja want jij hebt eerder ook een, een single uitgebracht uh, vorig jaar. Uh, Wordt je ooit van mij? Klopt. En dat, uh, dat is ook uh, onder leiding van? Ja, ja. Dus, uh, ik zit nou uh, zo ongeveer uh, kleine drie jaar bij uh, uh, vier, drie, drie, vier jaar bij Frank. Ja. En dat gaat, gaat prima. En, uh, tenminste, ik hoop dat het wederzijds is, maar van mijn kant uit is het uh, positief. Dus uh, zolang het goed is, eigenlijk altijd uh, uh, moeten we het zo houden. Ja. Uh, wat, wat, uh, uh, ga, ga je nog een album uitbrengen of ga je naar een album toe werken? Of uh, wat, wat is eigenlijk jouw vooruitzicht? Nou ja, toe werk ik altijd. Hè. Je wilt altijd zo ooit wel een keer een album uitbrengen, denk ik. Um, ja, en als je toch singeltjes blijft maken. Ik heb nu uh, zes singeltjes uh, gemaakt in uh, zeven jaar tijd. Ja. Dus ja, op een gegeven moment... Uh, ja, kan, ...kan je eigenlijk wel uh, een album gaan maken. Uh, je hoeft er nog maar een paar bij te hebben. Uh, ja. Maar het album bestaat er twaalf, veertien nummertjes op. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, inderdaad, gemiddeld. Maar, maar we zijn er bijna. Ja. Nou ja, inderdaad. Uh, kijk... Uh, ja, de een, de, de, de, de kiest ervoor eigenlijk om, om altijd maar singles uit te brengen. En, en geen album, omdat het... Ja, het, het is toch wel een prijzige bedoeling. Ja, nou kijk, ik, ik, ik zeg het ook heel eerlijk. als zangers, zoals als, als, als, als ik, eh, noem ze maar op eh, allemaal. Die, die, die nog niet zo echt op, op het grote podium staan. Hè, een beetje tussen de grote jongens eh, rondlopen. Ja. ja, weet je, dan, dan kan je ook beter singles uit blijven brengen. Want met singles eh, ja, kom je toch... album ja, natuurlijk ook, maar dan pakken ze twee of drie vanaf. En de rest, ja, dat is meer voor de mensen die je al kennen. Maar ja, met singles ja. Uh, ja, weet je, dan, dan loont het misschien toch uh, eerder om, uh, om wat meer naamsbekendheid bekendheid te krijgen. Ja, nou ja dat, dat, uh, heb jij ook een, uh, een site en dergelijke, of uh, uh, Facebook? Ja ik, In... alleen, ja, ik, ja, ik maak alleen gebruik van Facebook, dus mochten mensen me willen opzoeken, dan kan dat uh, onder Marvin de Geest. Marvin de Geest? Ja, klopt. Oké. Okay. En daar kunnen ze dus uh, persoonlijk bereiken om uh, eventueel uh, verboekingen of uh, ja, ja verboekingen of uh, hè, willen ze een keer wat weten. Of uh, hè, als, ja, soms zet ik er wel iets op optreden. Op ja. Als het kan, uh, tenminste, dan uh, hè, ja, een nieuwe single promoten. Uh, dus ja, een beetje hè, van alles wat uh, ja. proberen we toch de mensen die, die, die het leuk vinden. Een beetje bij het houden van waar we mee bezig zijn. Oké, okay, dus uh, eigen site zit er nog niet in? Of, uh... Nee, nee, nee. Nou ja, kijk, ik heb, ik heb altijd wel een site gehad, maar ik dacht uh, op een gegeven moment, denk ik volgens mij drie jaar geleden of zo, toen dat Facebook en hoe ik dat wel maar echt in was. Ja. Van, nou uh, ja, weet je, ik, ik gooi het gewoon uh, eruit. En uh, mensen die, die zoeken je toch wel op op Facebook. En uh, ja, dat is eigenlijk ook een soort van site. Uh, waar mensen wat meer over je te weten kunnen komen. Ja, ja goed. Uh, ja, jouw album is ge, uh, getiteld uh, Marvin. Dus ja, ja, ja en er zijn er natuurlijk een heleboel. Klopt. Ja, <laughs> klopt. Ja, ik, vind, ik vind mijn achternaam niet echt zo'n uh, zo naam waar ik mee op het podium uh, kan staan. Dus dan uh, ik, ik heb het altijd vanaf het begin al gewoon Marvin gehouden. En, uh, ja, het is, het is wat moeilijker zoeken. Als je weet dat ik uit Arnhem kom, misschien ja, ja, ja. makkelijker. Ja. Maar uh, dus daarom zeggen mochten ze me willen toevoegen uh, om het hoog te blijven, waar in de geest uh, ben ik om te vinden. Ah, oké. Okay. En dat is ook op, uh, op Twitter en dergelijke? Of, of heb je dat ook niet? Nee, nee. Vroeg, nee. nee nee. Ik hou allemaal alleen bezig met uh, Facebook. Dan dus ik al druk. Het uh, uh, is, is al druk genoeg. <laughs> ja, ja, ja. ja. Hey, uh, legt u al wat nieuws op de planken? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zijn we nog uh, ah, dat volop. Uh, maar we zijn nog steeds bezig om de nieuwe single jouw in Mijn Leven te promoten. Dus ja, als dit zo'n beetje op zijn einde gaat lopen op het moment. Uh, natuurlijk, hopen dat die vol uh, blijft. Maar um, ja, ik denk, denk zo in het begin van het uh, uh, nieuwjaar, februari. Uh, zoiets. Dat we na de carnaval uh, weer iets leuks gaan uitbrengen. Okay, maar, je gaat er even... ja. Nee, nog, nog geen gedachten over ofzo, wat het gaat worden of wat het moet worden. Dus alles nog even, even afwachten en tot die tijd uh, blijven deze nieuwe single jou het in leven promoten. Oké, okay, dus er zit, uh, er zit geen kerstsingle aan te komen of iets? <laughs> nee, <Okay>. nee, nee. <laughs> nee, dat doen we nog niet. Nee, dat is echt uh, geld weggooien, <laughs> denk ik. <laughs> mm, ja, en ja, nee, hangt er vanaf natuurlijk hè. Ja, nee, zo bekend ben ik nog niet. Dat ze echt mijn kerstsingel zullen gaan oppakken. Dus, uh... ja, nou ja, of je moet uh, een behoorlijke hit bij scoren. Dat, uh, dat is altijd afwachten natuurlijk. Ja, maar ik wil, maar ik wil nog niet door gaan als, als de jongen met de kerstsingel. Nou <laughs> ah, ja, in ieder geval ja, dan heb je wel uh, iets, iets, uh, het, het doel eigenlijk een beetje bereikt, toch? Ja, dat wel, dat wel. Maar, maar laat, laat ik eerst, en, uh, misschien met de tijd als we op bekende zijn, dat we iets leuks met de kerst kunnen doen. Ah, Oké. Okay. Hey uh, Marvin, ik uh, wil jou bedanken voor de tijd. En uh, we gaan hem uh, eventjes lekker ter gehoor brengen op de radio. Nou dankjewel. Ja, jullie bedankt voor de interesse voor de tijd. Ja. En, uh, ik hoop dat de luisteraars hem ook uh, leuk vinden natuurlijk. Uh, er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die, uh, die hem uh, ja, prettig in het gehoor vinden leggen. Nou dat hopen we. Cool? Dat nou, hopen dan we. Daar gaan we vanuit. He, goed. <laughs> Oké. Okay. Hey, bedankt voor je tijd en uh, graag een, een volgende keer hier in de studio. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. En uh, nog een hele, hele fijne avond allemaal. Is prima. Hey, goed weekend. Dankjewel. Goed weekend. Hey, groetjes. Hoi, hoi. Marvin, jij hoort in mijn leven. Jij hoort in mijn leven. Marvin, en jij hoort hem. Uh, nee, stop Marvin. Jij hoort hem mijn leven. En uh, ja, een heerlijk nummer. Ja, heerlijk nummer gewoon. Zo simpel is het. We gaan verder met Wesley Klein. En uh, er is niemand zoals jij. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want uh, ja, ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, wat een hoop, Harry. Hier op de 106.9. En dat allemaal vanuit Zandvoort. De tolweg, Tina. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, goedenavond. Eet smakelijk als je zit te eten. Soms voel ik die angst in mij. Raak ik je kwijt. Blijf jij bij mij. Want er is niemand zoals jij. Zo lief voor mij. Is dit voor even of voor altijd, soms voel ik die onzekerheid En de angst dat je niet bij me blijft, ik verlies mezelf in jou Omdat ik zoveel van je hou, het overvalt me soms onverwacht Ik ben de weg kwijt sinds ik je zag want er is niemand zoals jij Nee, er is niemand zoals jij van jouw gezicht Uit elke blik Op mij gericht Als je in mijn armen ligt Dat ogenblik Mijn lieve ligt. Is dit voor even een voor Dalen gaan we even bellen met Bert weer. En ja, ik heb liever dat je nu gaat. Je dat zijn uh, zijn singeltje. Mij, oh. En we gaan lekker verder met Frank van Etten en zijn laatste nieuwe. Jou loslaten, dat kan ik niet. Entertainment for you, meer dan radio. Weer een glas kapot. Ik wil je zo graag zeggen dat ik het niet meer voel. Probeer het uit te leggen. Het is zo'n vreemd gevoel, iets wat ik jaren om me heen had. Dat lijkt me nu te veel te zijn. Ik wil wel zeggen, ik hou van jou, maar het doet me zoveel pijn. En al jouw mooie woorden. We waren nooit gemeend, je wilde niet meer bij me horen. Opeens was jij van mij vervreemd, iets wat al in mijn jeugd begon. We groeiden steeds meer uit elkaar. Het spijt me en vergeven, maar nu is het klaar. Jouw loslaten, dat kan ik niet en ja. Je later gaan Ik vind heus wel mijn eigen weg Vroeg of laat Goed of slecht Maar kijk me niet meer vragend aan Jouw loslaten Dat kan ik niet En ja, dit doet me veel verdriet Maar begrijp het dan Dit kan niet langer meer doorgaan schat, we hebben alles wel gezien en alles wel gehad. We gaan naar Mike Pietersen en uh, ja, je bent mooi zoals je bent. Alles wat ik zie, dat zijn je ogen. Als ik lach, komt het door jouw lieve, stekelijke lach. Alles wat ik voel, dat zijn jouw handen. Want oh. alles wat je doet, dat doet met mij zoveel en maakt het weer mijn dag. Ieder moment dat jij er bent, schijnt de zon echt pertinent. Al zijn de wolken in het hemelsblauw. Ik geniet hoe je naar de wereld lacht. Ik ben volledig in jouw macht. Mijn hele wereld draait om jou. Je bent zo mooi zoals je bent, van jou ga ik om de procent Je bent zo mooi zoals je bent Alles wat je doet en doe jij met smaak, alles wat je treft is bij mij raakt. Ja. Je bent zo mooi zoals je bent, mooi zoals je bent Wat je zingt zal ik ook zingen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Alles wat je proeft, dat smaakt bij mij naar meer en meer en meer en meer. Want als je dans, zal ik ook dansen. Oh. alles wat ik wil is dat je blijft Zeg mij, mijn lief, wanneer. Je haalt mijn leven uit de sleur, het krijgt door jou de mooiste kleur. Al zijn de wolken in het hemelsblauw. Ik geniet hoe je naar de wereld lacht volledig in jouw macht. Mijn hele wereld uit om jou. Oh, oh. Je bent zo mooi zoals je bent. Met jou ga ik procent. je bent zo mooi zoals je bent. Alles wat je doet doe jij met smaak. En alles wat je treft is bij mij raak. Oh, je bent zo mooi zoals je bent. Zandvoort en Omstreken. Die ene grote kans Want ik denk Als een frisse wind, waarmee mijn dag begint, waar jij door mijn hoofd. Jij bent wow, wow, wow, wat een chick. Ik denk wow, wow, wow, waarom niet ik? Als een frisse wind. Zo, dat waren dan de heren Mike en Colin. En jij spookt door mijn hoofd. En uh, we gaan lekker verder met uh, helemaal Hollands. En zij hebben het over geboren om met jou te vrijen. Doen. De hemel is oneindig groot. Wat weet ik van het avondrood? En hoeveel stralende sterren daarboven staan? Maar één ding weet ik echt wel. Wat is het weer gezellig hè? Fred hij. Ik kijk naar jou. De afstand is nog nooit zo groot geweest. Je draait je om en kijk me aan. In mijn ogen zit een leeg die je leest, zullen wij nog verder gaan? Onze liefde kregen wij toch niet voor niets, dat zie ik nu wel in. Maar om te strijden en te vechten, iedere keer. ZANG Ons toch misgegaan, zo vaak sta ik even stil. Als je me kust, laat ik jou dan in die waan dat ik gewoon nog verder wil. We weten allebei dat het niet lang Zal het nog pijn doen als je mij dan zeggen zou... Bij de Voice of Holland, Samantha Steenwijk. En uh, haar laatste single, tenminste, haar nieuwe single. Ga maar door. En uh, ja, dat allemaal hier op de 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk tv-tekst hier in Zandvoort. En uh, ja. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. We gaan verder met Jeroen van de Boom. En uh, ja, nou is het genoeg? Zo is het. Wij nog niet hoor. We blijven tot 7 uur. En daarna, ja dan komt u Mike weer tegen. Ooit wist ik zeker dat ik nooit meer iemand anders wilde. Nu heb ik spijt van alle tijd die ik aan jou verspeelde. Terwijl je liefdeloos je honger ergens anders hebt gesteeld. Te hard. Ik kan de storm niet langer meer trotseren. Ik kan niet eeuwig blijven vechten om de tijd te keren. En waarom zou ik hier nog blijven als je mij niet langer wilt? Is it true? Dan Jeroen van der Boom en uh, ja, nou is het genoeg voor ons nog niet Bert. Goedenavond. Nee, nee, goedenavond. Het is nog zeker niet genoeg. We gaan nog, uh, we gaan nog lekker door. door. Dapper even door, ja. Ja, zo is het toch. Goedenavond. goedenavond. Ja, ja, ja, ik was jou aan het bereiken. Ik denk, nou ja, waar ben je nou? Nou, deze jongen die was nog heel hard aan het werk. Die was nog op de markt. Ja. En ze waren net klaar en we rijden nu onderweg terug naar huis. Ik denk, hé... Hey, verdorie, ik denk, dat kan ik toch niet missen? Ik moet jou nog bellen. Nou ja, uh -huh. nou ja, ik moet jou nog bellen. <laughs> ja, klopt, klopt. Hé, Bert. Uh, ja. ik, ik, ik heb hier een single voor me. En uh, ja, ik heb uh, liever dat je nu gaat, Zaten. Ja, dat is een prachtige, mooie, nieuwe single. Ja. En geschreven uh, uh, door uh, Norris en Emiel, Hartkamp. En uh, ja, het is eigenlijk de voorloper uh, voor het nieuwe album... Uh, wat in uh, november uit gaat komen, zeg maar. Ja, oké. Okay, dus je, ja, je, bent nog, uh, je bent nog bezig of hij is ook klaar, de album? Nou, we moeten eigenlijk nog een paar liedjes uh, even inzingen en uh, afmaken. Twee liedjes, geloof ik nog. Ja. Dus en moet... dan, uh, dan is het ook echt klaar, ja. Ja, dus er moet nog wel eventjes uh, wat, uh, wat afgemixt worden. Om maar zo ja, te zeggen. Nee, ja. de meeste liedjes zijn ook al gemixt. Dus we moeten nog twee liedjes doen. Ja. En dan, uh, dan kunnen we de boel in elkaar zetten. En uh, is het een uh, album met een, uh, een lach en een traan? Ja, dat, dat, dat, dat zijn echt twaalf uh, nieuwe liedjes. En ja. uh, echt uh, uh, op mijn lijf geschreven. En uh, het is een, met een uh, lach en met een traan. Er zitten hele mooie leuke liedjes bij. Ja. Maar ook, ook echt luisterliedjes. En ja, het wordt een prachtig mooi album. Ja, want jij zit al een tijdje in het vak, uh, Bert. Ik, zit, uh, ik heb afgelopen zaterdag heb ik, uh, mijn... Uh, Tienjarig jubileum gevierd. Ja. In de Martini Plaza in Groningen. Met, met Jannes, met Janko Wagner. Met Sjonder En met een heleboel andere artiesten. En dat was één groot feest. We waren echt volle bak. Ja, dat was uh, een Nederlandse sterrenfestival. Uh... Nou, zo kun je dat eigenlijk wel stellen. Uh, eigenlijk wel, hè? Ja, ja. En, uh, maar ja, ze hebben allemaal uh, als collegialiteit voor me opgetreden. En uh, ja, dat geeft me heel ah, goed oké. Okay. Okay. Ja. En dat is vanwege de single, neem ik aan. Hè? Vanwege mijn tienjarig jubileum. Ja, ja, ja oké. Okay. En dan uh, natuurlijk de promotie van, van deze ja. single. Ik heb liever dat je nu gaat. Ja. ja. Hey, Bert, uh, ja. Uh, zing je op de markt ook of niet? Uh, af en toe, als er veel toeristen zijn, dan, uh, dan wil ik nog wel eens uithalen. Maar uh, nou, normaal gesproken, dan uh, hou ik het gewoon uh, lekker rustig. En uh, ben ik druk bezig. En, en af en toe zing ik er even een liedje tussendoor, maar... Heel af en toe als er veel toeristen zijn, ja, dan uh, gooien we er wel eens even een paar liedjes in. Ja, nou, en... Om er een te krijgen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ja, nou, dan hebben we het eigenlijk over uh, een beetje, denk ik, in de zomerperiode. Ja, precies, precies. precies. Ja, ja. Hé hey Bert, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Ik vind het heel leuk. Super. Ja, en uh, ik zou zeggen in ieder geval, uh, ja, lekker naar huis, lekker een hapje eten. Ja, zeker weten. En dan gaan we even lekker douchen en dan... Uh... Vanavond hebben we gelukkig geen optredens, daar ben ik wel blij mee. Gisteravond nog wel. En morgenmiddag en morgenavond ook weer. Dus ja, we staan niet stil en we gaan lekker rustig door. Oké, nog één vraagje. Waar kunnen ze jou vinden, Bert? Voor de eventuele boekingen. natuurlijk, 4.nl. En amazingvstroningen.nl En bij Viking Entertainment. Bert 4 Entertainment, kijk er maar naar. Oké, en Facebook? Dan komt het allemaal goed. Facebook, Twitter. Hebben we ook nog allemaal. Ja, hebben alles is dus aanwezig. Ah, oké. Okay. Nou, dan, dan moet het goed komen. Ja, toch? Zeker. hey, ik wens jou een heel goed weekend. Ik wens jou een hele fijne presentatie van je programma. Ja, dankjewel. En, en alle luisteraars een heel goed weekend. Ja. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, Bert. Hé, hey, dankjewel. Ik vind het super. Dankjewel. Goedjes. Hoi, hoi. Doei, doei, doei. doei. Bert in. ik heb liever dat je nu gaat. vraag je niets meer, want jij liegt ieder woord steeds maar weer. Ik vraag geen waarom, want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar, en het zaad en ik ben met je klaar. Het is een mooi geweest, wil van jou ook geen spijt. Jij kan doen nu met je leven wat jij jarenlang al wilt, maar niet langer meer met mij. Je bent uitgespeeld. Ik heb liever dat je nu gaat verdwijnen uit mijn leven. Nee en je komt er bij mij. Zet je koffer op straat, bekijk het maar even. Wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin. En wat jij achterlaat, is pijn en veel verdriet. Maar al die tranen zie jij zeker Liever dat je nu gaat verdwijnen uit mijn leven. Nee, en jij komt er bij mij echt nooit meer. 106.9 FM Kwam ik niet meer voor? Ik wist al langer dat ik jou verloor. Oh, niets, niets bleef over van de liefde die ik voelde. En volgens jou was ik veranderd. Dat is wat je zei. Er is een ander. Dat is duidelijk voor mij. Jij gaat nu weg, je hebt je keuze gemaakt Maar kom niet terug, je hebt mijn ziel en geraakt En denk aan dit moment Vergeet niet wat je hebt Weet wat je doet als je gaat Straks heb je spijt En smeek je op je knieën Dat jij me mis wil naar de liefde Als jij dan voor me staat Dan is het echt te laat Jouw tranen gaan niet helpen En er is genoeg gepraat Straks heb je spijt dan is er niets meer over van al jouw geluk, alleen nog in jouw dromen. Ik heb het je gezegd: Jouw vrienden zijn niet echt. Dan maak ik achteraf toch niet zo slecht, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. nooit nee, jij zal nooit in mijn armen meer liggen, want alle deuren. Wil je zien wat jij hebt aangericht? Oh, nooit. Nee, jij zal nooit meer deze liefde tegenkomen. Dit vind je nooit meer bij een ander, maar alleen bij mij. Want jij was alles, maar dat is nu echt voorbij. Jij gaat nu weg, je hebt je keuze gemaakt, maar kom niet terug.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 Zo, dat was hij dan. Danny Braaf hier uh, vanuit uh, Zandvoort. Die 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, ja, natuurlijk tv-tekst hier in uh, Zandvoort. Ja, we naderen eigenlijk het uh, einde van het programma. En uh, ja, zoals uh, gebruikelijk draai ik altijd nog uh, voor mijn naaste en mijn, uh, mijn wederhelft... Uh, ...draai ik altijd nog even een plaatje. En uh, dit keer heb ik er eentje genomen van Kamaal uh, Monteno. En uh, ja... Een hele moeilijke tekst, maar die moet je maar even zelf op op, op YouTube. <laughs> ja, en Vredno ja schine, mooi, ja. Is predmene, ponnorje, tamne chridi zovu me, u tehu mi lažnu nude. Aij srdca kao spas, čuje me ni poznat glas, pa se davně uspomene bude. Pamtim reći od samog. Na se misli, dobri bon, kako voliš, tako ti se piše Ako ljubavi je kraj, druga negde čeka, znaj Sunce dođe, uvek posle kiše Nije vredno sine moj, život dati voljeno Ako suđena nije Pusti suze, ne im Budi uvek iznad njih budan čovjek svoje boli krije Nije vredno, stari moj Život dati boljenoj Ako suđena mi nije Zali ti, tvoje sunce, tvoje Voor me nee, ponor je, tamme chrysy zove me, utechumie, laag nu de. Ain's hart zake ospaz, tune mee, poznat klas, vaste dame, uspomene bude. Bam, timre, či, o, samoog, nasemisli, dobry God. Ik zou zeggen allemaal weer bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, graag tot volgende week weer. Een goed weekend en uh, tot dan. Blijf lekker luisteren.